6 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Komende week officiële herdenking Alphen aan de Rijn. Eerste Kamer tegen extra bezuinigingen ontwikkelingshulp... en maatregelen tegen illegale parkeerterreinen rond Schiphol. De slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn... worden volgende week woensdag herdacht. Voor die dag is door de gemeente gekozen... omdat dan alle begrafenissen achter de rug zijn...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 De man die daar zaterdag zes mensen doodschoot had verschillende wapenvergunningen... en volgens het OM was hij ook suicidaal. Behalve de onderzoeksraad doen ook andere instanties onderzoek... naar allerlei aspecten van de schietpartij. Aan de hand van al die onderzoeken bekijkt opstelte of de regels voor het legale wapenbezit en het toezicht daarop strenger moeten worden. De Eerste Kamer is tegen een extra korting op ontwikkelingsorganisaties. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro extra op bezuinigen... Het gaat dan om de steun aan organisaties als Oxfam Nofip en Cordate. Het bedrag komt bovenop kortingen die het vorige kabinet al had opgelegd vanwege de economische crisis. Een grote meerderheid van de Eerste Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen. Een motie van de ChristenUnie daarover werd aangenomen met alleen de VVD tegen. Staatssecretaris Knapen ontraadde de motie. Het kabinet gaat zich actiever inzetten voor Nederlanders die in het buitenland de doodstraf kunnen krijgen. In landen waar de doodstraf bestaat zal zo snel mogelijk... na de arrestatie worden vastgesteld of er een reëel risico bestaat... dat de betrokkenen ter dood wordt veroordeeld, schrijft minister Roosendaal... aan de Tweede Kamer. Verder wordt van geval tot geval bekeken of de Nederlander... in aanmerking komt voor financiële steun. Roosendaal schrijft, schrijft zijn brief naar aanleiding van vragen... tijdens het Kamerdebat over de Nederlands-Iraanse vrouw Sarah Barami... die in januari in Iran werd geëxecuteerd. De Nederlandse NAVO-generaal Mark van Uhm verwerpt de Franse en Britse kritiek op het optreden van de NAVO in Libië. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, zei vandaag dat de NAVO meer moet doen om de zware wapens van kolonel Gaddafi uit te schakelen en dat de Libische burgerbevolking beter moet worden beschermd. Ook de Britse minister Heek vindt dat de NAVO de acties in Libië moet opvoeren. Van Uhm zei op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel dat de NAVO het uitstekend doet in Libië. Het vliegverbod wordt volgens hem goed gehandhaafd en de burgers worden adequaat beschermd. In Wit-Rusland is een aantal verdachten opgepakt van de bomaanslag van gisteren. Hoeveel het er zijn en waar ze precies van worden verdacht is niet duidelijk. Bij de aanslag op de metro van de hoofdstad Minsk vielen 12 doden. Ruim 200 mensen raakten gewond. Er zijn compositietekeningen verspreid van twee verdachten. Ook zegt de politie het brein achter de aanslag te kennen en naar hem op zoek te zijn. De veiligheidsmaatregelen bij metrostations zijn verscherpt. De oppositie is bang dat de aanslag wordt gebruikt... om tegenstanders van president Lukashenko nog harder aan te pakken. Op de Johannes Postkazerne in Havelte hebben zo'n 400 militairen... meegedaan aan een protestbijeenkomst tegen de bezuinigingen op Defensie. In Havelte verdwijnen zo'n 200 arbeidsplaatsen... omdat het tankbataljon dat daar zit wordt opgeheven. In totaal moeten er bij Defensie 12.000 banen weg. De militairen in Havelte schaarden zich achter de eisen van de vakbonden... Die willen dat de 6000 gedwongen ontslagen van tafel gaan en dat er een goed sociaal plan komt. De komende maanden zijn er nog 29 lokale bijeenkomsten tegen de defensiebezuinigingen. Op 16 juni is er een landelijke manifestatie in Den Haag. De gemeente Haarlemmermeer wil een eind maken aan illegale parkeerterreinen rond Schiphol. Daarvan zijn het de afgelopen jaren veel bijgekomen. Vaak is dat op grond die volgens het bestemmingsplan voor de landbouw is bedoeld. Volgens de gemeente is deze ontwikkeling slecht voor de leefbaarheid van Schiphol. Ook is het oneerlijke concurrentie voor ondernemers met legale parkeerterreinen. De gemeente Harlemmeer heeft zeven illegale parkeerbedrijven al gemaand hun activiteiten te staken. Koningin Beatrix heeft in Berlijn gesproken met bondskanselier Merkel. Ze is vandaag samen met Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima begonnen aan een vierdaag staatsbezoek aan Duitsland. Het Koninklijk Gezelschap werd vanmorgen ontvangen door bondspresident Wolf. Beatrix inspecteerde in de stromende regen de erewacht. Daarna was er een lunch met bondskanselier Merkel en legde de koningin een krans bij de nieuwe wagen. Dat is een monument voor slachtoffers van oorlog en geweld. Vanavond is er een staatsbanket. Het is het tweede staatsbezoek van Beatrix aan Duitsland. De eerste keer was in 1982. Het weer, morgen en donderdag geregeld zon en de kans op buien neemt af. Middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 13 graden. De rest van de week ook geregeld zon en enkele bui. Middagtemperatuur 15 graden. ANUBE, ah, verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. De dagelijkse files staan er, maar zijn stuk voor stuk niet langer dan gebruikelijk. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd in zo'n dagelijkse file. Er staat voor Knoopend Muiderberg, 8 kilometer. Op de A50 van Arnhem naar Os staat ook 8 kilometer tussen Renkum en Knoopend Ewijk. Dat is de langste file van dit moment. Verkeer onderweg naar Duitsland, Keulen op te zijn, krijgt te maken met een omleiding. Op de Duitse A4 van Heerden naar Keulen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Op die route is veel vertraging, dus het verkeer dat nog bij Eindhoven zit... en richting Keulen rijdt, kan beter gebruik maken van de grensovergang Rijden over de A67 en vervolgens de Duitse A61. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. 6 over 6, het is sluitingstijd voor de meeste winkels in Ridderhof in Alfa aan de Rijn. Ondertussen is er nog steeds weinig bekend over de dader van de schietpartij in Alphen aan de Rijn zaterdag. Toch komt er iedere dag wel iets naar buiten. Zo sprak verslaggever Martijn van der Zanden vanmiddag met André. Dat is een oud collega van Tristan. Samen werkte zij een paar jaar in een magazijn. En André kan zich eh, Tristan van der Vlis nog goed herinneren. Wat mij heel sterk is bijgebleven zelfs, is dat hij een uh, groot interesse had in wapens en een hele grote kennis. Daar denk je meteen aan, als je die naam hoort? Voordat bekend werd dat hij wel eens van die beweging had gemaakt, dat hij wel eens een paar mensen neer zou willen maaien... had ik al tegen mijn vriendin gezegd van, volgens mij heeft hij dat wel eens voor de grap gedaan. Als we allebei een collega niet mochten, Dat is zeiden Nou, die moet eens even neerknallen of eventjes, uh, eventjes omleggen voor de grap. Dat heeft hij... In mijn beleving wel eens een keer gedaan, maar ja, dat heb ik nooit uh, als iets uh, opvallends uh, ervaren. Het enige wat ik als opvallend heb uh, ervaren is dat hij heel veel kennis had van wapens en dat hij gewoon vanaf zijn achttiende zijn wapenvergunning wilde halen. Voor jou was een rijbewijs belangrijk, voor hem een wapenvergunning? Ja, exact. Daar leeft hij helemaal naartoe. Hoe kwam hij op je over? Want je leest nu veel verhalen. Het was, was een beetje ja. een eenling, altijd boos. Nou, altijd boos heb, heb ik dat niet ervaren. Ik vond het meer... Hij uh, was meer stil en... Uh, ja, aan de zijlijn aanwezig. Het was in ieder geval geen opvallende jongen? Nee, absoluut niet. Juist, heel, uh, juist onopvallend. Jullie konden aardig praten over wapens. In ieder geval waren er nog andere dingen waar jullie... Over konden praten, of waar hij fascinaties voor had. Ja, hij uh, gebruikte wel eens drugs. Wat gebruikte hij bijvoorbeeld dan? Ja, hij had mij toen verteld dat hij uh, wel eens cocaïne had gebruikt en uh, wel eens een pilletje had gebruikt, of in ieder geval met enige regelmaat deed. En dat hij ook wel eens uh, pao's had gebruikt. Die hebben twee jaar ongeveer samengewerkt, hè? Heb je hem daarna nog wel eens gezien of contact met hem gehad? Ik ben hem nog één keer tegengekomen en toen herkende ik hem meteen. En toen ik hem op de foto zag in de krant, dacht ik, ja, dat is helemaal niet veranderd met zeven jaar geleden. En heb je hem toen ook gesproken, die laatste keer dat je hem zag? Ja, kort. Ik denk. Uh, als het afgelopen zaterdag niet gebeurd was, had je waarschijnlijk nooit meer van hem gehoord. Nee, grote kans van. Ja. Het is uh, jammer dat je op deze manier uh, van iemand terug moet horen. Ja. Dat zei André, een oud-collega dus van Tristan van der Vlis. En die zei dat tegen Martijn van der Zanden. En Tristan van der Vlis benam zich uiteindelijk van het leven in de supermarkt in winkelcentrum Ridderhof. Jeroen, jij bent daar geweest. De supermarkt is nog open, ja. begrijp ik. Wat voor plek is dat ja. geworden? Ja, eigenlijk een hele gewone plek, Tim. Er zijn alleen, ja, het klinkt luguber, maar ik zeg het dan toch maar... bij de supermarkt wat tegeltjes vervangen... omdat uh, het bloed te veel in de voegen was gaan zitten. En je ziet overal wel op de vloer dus gebleekte vlekken... van uh, plekken waar het bloed is verwijderd. En verder is het ja, een ongewone, gewone dag, uh, zou ik willen zeggen. Een dag waar, he waar het drukker is dan normaal... omdat heel veel mensen hier naartoe zijn gekomen... om. Winkeliers een hart onder de riem te steken. Goed dat jullie weer open zijn. Sterkte met het verwerken. Uh, veel mensen die naar de herdenkingsplek komen, die zijn er eigenlijk nu twee van die herdenkingsplekken. Eén officiële, waar ook zes opgeplaatste witte rozen staan uh, om de slachtoffers te symboliseren. En daar ligt inmiddels echt een hele berg bloemen uh, opgestapeld op elkaar op een podium, een zwart podium. En dan iets verderop, 20 meter verderop, is de winkel. Square Mode van Margriet Ter Haar. Die hier is overleden met... Ja, hoe is ze overleden? Zij wilde een kind, geloof ik, beschermen. Hè? Ja, ik heb begrepen dat zij, toen de schutter eraan gekomen is... een kind heeft weggedrukt naar een andere winkel. Waardoor het kind het leven heeft behouden. Maar zelf is ze daarbij omgekomen. Zegt mij dat buren maar u bent predikant hier bij de bron. naastgelegen de bron. Uh, Margriet Haar is inmiddels uitgeroepen tot een heldin. Want er staat een tekst op ja. haar deur van de helden. Ja. Um, en zo zijn er wel meer helden hier geweest. En u krijgt ook die helden misschien wel bij u op bezoek voor een gesprek. Want in de bron kunnen mensen terecht om hun trauma's van zich af te praten. Want dat zie je ook vandaag. Iedereen praten is aan het herbeleven. Ja. Dat was gisteren al heel duidelijk. Toen was het winkelcentrum nog dicht. We hebben de hele week opvang in de bron. Dus van 8 uur s morgens tot 10 uur s avonds kunnen mensen binnenkomen... voor een kop koffie, voor een praatje, wat ze willen... Uh, ...en vooral gisteren inderdaad, uh, ja, je komt mensen tegen die hier getuigen zijn geweest... ...alleen die zijn vaak direct weer naar huis gegaan hebben nog geen verklaring bij de politie afgelegd... ...en die uh, ja, komen met hele intense ervaringen die ze met ons uh, delen. Zijn er mensen die u, waarvan u denkt na een gesprek van, ja, dit zit niet lekker, trauma zit zo diep, ik verwijs ze door? Ja hoor, wij zijn uh, een eerste opvang, pretenderen ook niet psycholoog te zijn, dat is ook mijn vak niet... Dus als wij denken van hier moet meer aan gebeuren... dan verwijzen we of door naar de huisarts of naar de GGZ of naar een psycholoog. En dat ze daar zo snel mogelijk werk van maken. Maar zijn het veel mensen? Ik denk dat wij nu zo'n nou, 60, 70 binnen hebben gehad maandag en dinsdag. En er zit er veel bij die we toch doorverwijzen naar, uh, naar andere instanties... die daar beter voor geschoold zijn. Ja. En we doen het niet alleen als pastoris van de kerk... maar er zijn ook mensen van slachtofferhulp op bepaalde uren... Dus in die zin functioneert de opvang denk ik, goed op het moment. Dit heeft er echt flink ingehakt. Dit heeft binnen onze gemeenschap ontzettend diepe sporen getrokken. Dat was natuurlijk direct al zaterdagmiddag merkbaar. Maar wat je al zei vanmorgen, was het ook, ik was hier op tijd. Uh, het was onnoemelijk druk. En dan merk je dat mensen heel veel behoefte hebben... om even met elkaar te praten, de ervaringen te delen. Uh, alle winkeliers stonden ook voor mijn gevoel buiten. En dat is ook, Tim, wat je hier merkt. Uh, ja, Samenhorigheid, dat is toch het woord wat mij het meest uh, lijkt samen te vatten... wat er vandaag voelbaar is hier in het winkelcentrum. Overigens, misschien even ter afsluiting... aanstaande vrijdag een herdenkingsbijeenkomst van De Bron. In ja. De Bron, voor de gemeenteleden, maar ook voor alle geïnteresseerden. En dan volgende week woensdag in de Schouwburg... de grote herdenkingsbijeenkomst hier in de gemeente Alfa aan de Rijn. Jeroen de Jager, vanuit Winkelcentrum, Ridderhof. Dank wel. De voorgenomen bezuinigingen bij Defensie komen hard aan. Veel militairen zijn boos, dat heeft u eerder bij ons kunnen horen. En ook de Tweede Kamer maakt zich zorgen. Daarom moest minister Hille van Defensie vanmiddag naar de Kamer komen. Verslaggever Wilco Boom zat erbij. Wilco, wat was het punt van de Kamer? Ja, de bezuinigingen, die, je zei het al, die hakken er natuurlijk heel erg hard in. Het gaat om 1 miljard euro. Er moeten 12.000 functies verdwijnen. Daarbij gaan duizenden gedwongen ontslagen vallen. En uh, natuurlijk maken niet alleen militairen en burgerpersoneel zich zorgen, maar ook de Tweede Kamer. En wat het nog een beetje erger was, dat was een videoboodschap aan het personeel op de website van het ministerie. En daarin zegt de minister dat uh, Nederland onderverzekerd dreigt te raken op het gebied van de defensie. En dat moest hij dus even komen uitleggen. Maar laten we eerst even horen hoe hij dat nou precies formuleerde. Nederland dreigt voor zijn veiligheid onderverzekerd te raken. Wat Defensie heel hard nodig heeft, is een nieuw fundament in de politiek en in de samenleving. Niet voor u en voor mij, maar voor de samenleving zelf. Ik ben vastberaden om voor Defensie weer die weg omhoog te vinden. Daar ligt mijn missie de komende jaren. Ja, er was dus geen woord Spaans bij. Uh, Nederland dreigt als het op de, om de landsverdediging gaat onderverzekerd te raken. Te weinig verzekerd, kan te weinig. Ja, de oppositiepartijen vinden dat de minister zoiets niet kan en mag zeggen. Of de landsverdediging is op orde en de bezuinigingen zijn verantwoord... of het tegendeel is het geval, vinden onder andere de Partij van de Arbeid... en GroenLinks en ook Hartzi van D66... die de minister verweet met dubbele tong te spreken. Ik hoor de minister nog steeds met een dubbele tong spreken. Aan de ene kant geeft hij aan dat eh, Nederland onderverzekerd dreigt te raken... want het is nogal een forse uitspraak van de minister. En tegelijkertijd wuift hij die zorgen weg, de minister. Voorzitter, ik heb te maken met eh, de economische en financiële situatie... van Nederland zoals die is, die heel ernstig is... en waar alle begrotingshoofdstukken in delen, aan de ene kant. En aan de andere kant het belang van een goede landsverdediging... We hebben in de besluitvorming het evenwicht gevonden. Ik waarschuw voor een vervolg. Ja, wat bedoelt hij daar dan precies mee? Ik waarschuw voor een vervolg. Nou, hij bedoelt daarmee dat uh, deze bezuinigingsoperatie, die kan allemaal nog net. Dan houdt Nederland een krijgsmacht die uh, kan doen wat uh, de regering nodig vindt. Maar nog, meer, nog eens meer bezuinigingen daarbovenop, eventueel later. Dat is dan volgens uh, de minister onverantwoord. Ja, dus daar liep hij op vooruit in die ja. videoboodschap. Um, hij kreeg daar kritiek voor in de Tweede Kamer. Zal dat nog iets aan zijn, uh, aan zijn draagvlak in de Kamer? wijzigen voor deze bezuinigingen? Nou, ik denk dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is voor die, uh, de, dat hij vandaag weer kritiek kreeg. Want die kritiek die kwam alleen maar van oppositiepartijen. De woordvoerders van de regeringspartijen en van de PVV bleven in de bankjes zitten. De oppositie stond dus vandaag eigenlijk een kwartiertje tegen de wind in te plassen. En dat kan de minister zelfs Ach. nog goed uitkomen, want hij kan nu in de richting van het kabinet zeggen van ja, we kunnen niet nog meer bezuinigen, want uh, dan krijg ik problemen met, met de oppositie. Geef... Dan, misschien is het hem daar wel om te doen dat moet je niet helemaal uitsluiten. En bovendien geeft die kritiek hem natuurlijk ook nog de gelegenheid om in de richting van het burger- en militair personeel van Defensie duidelijk te maken dat hij het, hij het eigenlijk liever ook anders zou willen. Mm. Goed, dankjewel Wilco Boom voor jouw verslag vanuit de Tweede Kamer. Straks het bezoek van koningin Beatrix aan Duitsland. Nu gaan we naar Wijnandswaan. die zit voor u klaar bij de AWB. files van de avondspits zijn aardig aan het oplossen. In totaal staat er nog 100 kilometer, maar er zitten geen bijzonderheden tussen vanavond. Um, net over de grenzen is wel een flink ongeluk gebeurd op de Duitse A4 Aken richting Keulen. Het zorgt voor een hele lange file op het Duits grondgebied. Dus het verkeer dat nog bij Eindhoven zit en onderweg is naar Keulen... kan beter uh, niet die A4 nemen. En rij dan om vanaf Eindhoven over de A67... vervolgens de grensovergang Venlo en daarna de Duitse. A61. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. met Lucella Carasso en Tim Overdick. Komen we uit in Japan. Verslaggever Kiel Duits vertelde Lucella eerder deze uitzending hoe ongerust de bevolking is en blijft. En dat geldt ook voor de Japanse overheid. De situatie rondom de kerncentrale Fukushima is nog steeds zeer ernstig. Japanese Prime Minister Naoto Kan says the nuclear crisis at the Fukushima Daiichi plant will be resolved at all costs. De ernst van de kernramp in Fukushima is opgeschaald van categorie 5 naar 7. Dezelfde als de kernramp in Tsjernobyl in 1986.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 Geschrokken is er ook een Tokioze die haar inkopen komt doen. Maar, zo zegt ze, het gaat erom dat je de juiste informatie vindt en daarna handelt. Maar TEPCO, de energiemaatschappij die de kerncentrale beheert komt vandaag met somber stemmende berichten. Als alle radioactiviteit in het milieu terechtkomt... kan de straling oplopen tot niveaus gelijk aan Tsjernobyl of hoger... zegt de woordvoerder van de energiemaatschappij. Ondertussen heeft de Japanse regering gezegd... dat ook mensen even buiten de 20 kilometer straal van de Fukushima-centrale... misschien maar beter kunnen vertrekken dat is een update van onze buitenlandredacteur Katrien Straatman. Zijn laatste roman Sprakeloos oogste veel succes. Als schrijver van het Boekenweekgeschenk 2012... gaat Tom Lanois ongetwijfeld nog meer nieuwe lezers bereiken. Vandaag werd bekend dat de Belg dat geschenk mag schrijven. Jeroen Wilaert praat met een opgetogen auteur. Na Hubert Lampo, Marnix Gijssen en Hugo Claus... is hij de vierde Belg die het Nederlandse Boekenweekgeschenk gaat schrijven. Tom Lanois. Het zou tijd worden. Ja, nou, en de tijd is aangebroken. Vier keer per eeuw. Ik heb het nagekeken. Bij die andere was het om de tien jaar. Dus ze we hebben, uh, we hebben wel een paar decennia overgeslagen. Maar ik had het toch niet verwacht. En ik voel me net zo goed heel erg vereerd. En niet dat ik er recht op heb of zo. Maar ik ben wel heel erg uh, erop gebrand om er iets bijzonders van te maken. Is het een eer dat het verzoek uit Nederland komt? Nee, het is een eer. Op zich natuurlijk ook wel, moet ik zeggen, om jullie te slijmen. Maar het is vooral... Een eer dat je um, ja, voor zoveel mensen iets mag gaan schrijven wat ze, dan te, wat ze dan cadeau krijgen. Het is toch iets wat je als schrijver maar één keer kan overkomen, denk ik, in je carrière. En uh, ik vind het vooral een heel prettig spel. Ik hou van spelregels. Dus in dit geval, uh, voor zo'n groot publiek schrijven, zonder dat je moet plaats worden, uh, de, toch de deadline halen en vooral het aantal woorden halen. Het is de eerste keer dat ik een novelle schrijf. Meestal zijn het toch lang uitgevallen boeken. Ja, dat, dat maakt dat ik het allemaal... Uh... Ik ben een overachiever en alles. Dus ik ga uh, ontzettend mijn best doen daarvoor. Ik vind, als ik nou mij mag aanmatigen om hier een kritiek te hebben op Nederlanders... Hè, want ik ben nou uh, uitgenodigd, ze dus moet hoffelijk en beleefd zijn. Maar de kritiek is dat jullie toch vaak vergeten... hoe ongelooflijk uitzonderlijk dit boekenweekgeschenk is. Het fenomeen... En dat zoveel mensen eraan meedoen... en dat je zo'n lange traditie er al in hebt. Dat is toch iets... Wat, ik ken geen enkel ander land waar dit gebeurt. En als ik mij als overachiever... nou ergens nog voor wil extra inspannen... dan is dat ik um, hoop dat we erin slagen. Dat wil zeggen... CPNB, SSS... Stichting uh, Schrijverschool Samenleving... Boek.be... Dat is de parallelorganisatie in België... in Vlaanderen van CPNB en ik zelf... Dat we nou eens gaan samenwerken om te proberen dat boekenweekgeschenk voor het hele Nederlandse taalgebied te laten werken. Dat, zou, vind ik, dat, dat is een taak die ik mij bijkomend toereken. Ik hoop dat dat lukt. Ik weet niet of het zal lukken. Maar dat zou, en ook als het dan zou kunnen blijven daarna, dat zou wel een, een geweldig bijkomende, ja, bijkomende troef kunnen betekenen. Dus dat ga ik van harte proberen. Ik, zal ook wel, ik weet niet of het de belofte kan waarmaken... maar we hebben al net afgesproken dat we ook de, de, de, de NMBS... dat zijn de Belgische spoorwegen... gaan proberen te chanteren dat mijn boekje als ticket kan gelden... op zijn minst tot in Antwerpen. Maar goed, het zal ook niet over lustmoorden gaan. Ik weet waarover ik ga schrijven... maar um, het zal toch weer zich afspelen in dat uh, tragicomische universum... waarbij ik eerder deernis heb voor de kleine mens die ik ook ben dan dat ik die met cynisme of met alleen maar botheid zal behandelen. Vriendschap en andere ongemakken, thema van de komende boekenweek... zal er een rol in spelen? Kijk, vriendschap is een vorm van liefde en alles is liefde. Dus het, onvermijdelijk zal er wel een manier zijn om het thema erin te lullen... maar ik ga me niet uh, daartoe laten leiden. Het is een wijd thema, een, een, een, een breed thema. Dus ik denk, uh, wat dat betreft ook goed voor heel die boekenweek... Maar... Je moet, je moet dat boekenweekgeschenk niet daarvoor... Uh, dan zou het ook te beperkt zijn. Ik ga het ook niet schrijven... heel doelbewust van kijkers, ik ben Belg. Hetzelfde automatische... wat ik heb toch bij die andere boeken... sprakeloos op kop. Wat zo goed ontvangen is in Nederland. En, en wat ik... Nou ja... Wat mij het idee geeft... Ik word nou opeens echt rot verwijnd door jullie. Ik voel me zeer vereerd... maar ik zou vooral ook uh, toch willen oproepen... om de verwennerij niet te snel te staken. Ik vind het heerlijk. Hij lult het thema van de Boekenweek zijn boekje wel in. De Belg. Ze zijn onze belangrijkste handelspartner... en ze zijn gek op ons koningshuis, de Oosterburen. Koningin Beatrix is begonnen aan een vierdaags staatsbezoek aan Duitsland... samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Koninklijk huisverslaggever Menno Meijer over de eerste dag in Berlijn. Het weer was slecht vanochtend toen het koninklijk gezelschap... op het paleis van Bonds-president werd ontvangen. Hier is het eerste deutsche Fernsehen met de Tagesschau. Hallo en herzlich willkommen, lieve zuschauer, zu den Nachrichten hier bij NTV. Wir wollen gleich weitergehen naar Berlin, voor das Schloss Bellevue. Dort is die niederländische königsfamilie schon eingetroffen. Die niederländische königin Beatrix is voor een staatsbezoek in Duitsland eingetroffen. zu einem Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen. Niet alleen veel aandacht op de televisie, de Duitse pers is met ruim 100 man uitgerukt om het staatsbezoek te verslaan, want het is een bijzonder bezoek. Een tweede staatsbezoek tijdens een regentschaft, een Nederlandse koningin. dat is in der zeer, heel dat is een bijzondere uitzeichnung, een bijzondere ere. Een tweede staatsbezoek is inderdaad bijzonder. Maar de belangen zijn dan ook groot. Voor Duitsland is Nederland de derde handelspartner. En beide landen verhandelen voor zo'n 132 miljard euro per jaar met elkaar een bezoek van de koningin kan dat nog eens een extra impuls geven beseffen ook de Duitsers kunnig Beatrix die neemt zich ook tijd natuurlijk om als boodschafdrin in wirtschaftsfragen für ihr land hier werbung zu machen es wird gespräche mit uh, unternehmern beider länder geben en dus was vandaag een van de eerste inhoudelijke programmapunten... een ontmoeting tussen de bazen van een aantal grote Nederlandse en Duitse multinationals. En dan gaat het om Philips, Shell, Unilever, ING, Randstad... om er maar een paar Nederlandse kanten noemen. En aan de andere kant energiegigant, RWE en Deutsche Bahn. Ondernemen in Duitsland is wie spelen in de Bundesliga. Wer het in de Bundesliga schafft, schafft es überall... Maar dat is niet immer einfach, wie ook Louis van Gaal heutzutage weist. Nee vraag om op Louis van Gaal maar eens aan te haken. Het is niet altijd makkelijk om het hier te maken, zei u. Wat kan wat dat betreft ook beter? En ik denk dat uh, uh, als je kijkt naar uh, de in, in, enorme toegang die we hier hebben tot de markt... dat er uh, toch nog een verschil is tussen goederen, export, waar zo, toch echt 25% uh, naartoe gaat, en diensten. Diensten kun je toch nog wel uh, behoorlijk wat uh, meer scoren. En daarom was het ook leuk dat uh, in de delegatie vandaag ook vertegenwoordigers... uit van de verzekeringswezen, bankenwereld, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld uitzendbureaus uh, waren... Uh, dat was de top van het Duitse bedrijfsleven hier en ik denk dat er een goede match is gemaakt uh, wat kansen biedt voor de toekomst. Meneer Wintjes, de voorzitter van VNO-NCW, opent de koningin nou deuren die anders gesloten blijven? Nou, het feit dat de koningin hier met ons samen aan tafel zit met de president, met de top van het Duitse bedrijfsleven... dat is niet, niet te onderschatten wat dat voor een effect heeft voor de positie van Nederlandse bedrijven in Duitsland. En zo is het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Duitsland vandaag begonnen. Een bezoek waarvan de Duitse media trouwens denken dat het wel eens het laatste kan zijn. Het durfte een der de laatste buitenlandse bezoeken van koningin Beatrix zijn. In de Nederlanden wordt ja algemeen mee gerechnet dat ze mogelijk nog in dit jaar, hier ze dan die regentschap, die amtsgeschichten aan ihren zoon overgieeft. Een verslaggever van de Duitse televisie die ervan uitgaat dat Prins Willem-Alexander dit jaar het stokje overneemt van koningin Beatrix. Een uitgebreid verslag van het staatsbezoek vindt u met video en audio op onze site. NOS. NL. Dan gaan we naar het voetbal. De eerste halve finalisten van de Champions League worden vanavond bekend. Barcelona lijkt al zeker van een plek. Wel spannend is het nog in de Engelse tweestrijd tussen Manchester United en Chelsea. In Londen verloor Chelsea het eerste duel met 1-0. Jeroen Elshoff is in Manchester voor de return. Jeroen, daar staat Chelsea dus een zware opgave te wachten. Ja, daarom is Manchester United ook de favoriet voor deze wedstrijd na die goal van Rooney. En Manchester United in eigen huis is dit seizoen eigenlijk onverslaanbaar, nog niet verloren. Maar goed, als er één ploeg weet hoe dat moet, dan is het Chelsea. Want Chelsea is toevalligerwijs ook de laatste ploeg die hier op Old Trafford wist te winnen. 3 april 2010, meer dan een jaar terug, werd het in de Engelse competitie hier... 1 tegen 2, Chelsea won dus. En dat is de laatste keer geweest dat Manchester United onderuit ging. Het kan dus allemaal wel. Ja, um, dan zou Torres goed moeten spelen he, bij Chelsea. Maar die kan hem niet zo goed uh, imponeren tot nu toe. Wordt hij wel opgesteld? Ja, je zegt het heel netjes, maar uh, tot nu toe is het inderdaad eigenlijk uh, dramatisch wat je laat zien aan de kant van... Uh, ja, nou, bagger, jij op het bagger. Uh, daar denken een hoop Chelsea-supporters uh, inderdaad ook zo over. 817 minuten is hij zonder doelpunt. Dan hebben we wel voor het woord gemak even de wedstrijden in het Spaanse elftal ook meegerekend. Nog niet gescoord in het blauw van Chelsea. Toch een aankoop van 50 miljoen pond. Dus dat is een slordige 57 miljoen euro. Ja, nou ja, er moet een moment komen dat hij gaat scoren. En of hij speelt, dat is de grote vraag. Men gaat er eigenlijk wel vanuit dat Ancelotti, die hem steunt... de trainer, de manager van Chelsea, dat hij hem toch gewoon opstelt. Dat hij hem uh, waarschijnlijk naast de uh, Drogba of Anelka gaat zetten. Hij houdt vertrouwen, ja, en uh, de Chelsea supporters hopen... dat dat ene moment, en misschien wel meer dan het ene moment... vanavond gaat komen. Maar dat ene moment zou ook kunnen komen van Wayne Rooney natuurlijk. Hoe kun je die in eigen huis op Old Trafford bedwingen? Ja, nou, die is bijna niet te bedingen. Die is in uh, topvorm een van de beste spitsen ter wereld, Wayne Rooney. En bovendien is hij geprikkeld. Hij heeft uh, uh, een paar wedstrijden geleden in de Engelse competitie... toen hij een uh, hat maakte, iets te... ja... Uh, yeah. Uh, vrolijk. Nou, vrolijk kan je het eigenlijk niet noemen. Iets te raar gejuicht voor een camera van de Engelse televisie. Heel erg veel gescholden in de, in de camera. Ja, niet echt vrolijk hij... van nee. inderdaad. Nee. Daarvoor is hij twee wedstrijden geschorst. Eén uh, afgelopen uh, zaterdag in de competitie. En de komende halve finale van de FA Cup tegen Manchester City. De rivaal notabene, die moet hij missen komende zaterdag op Wembley. En dus is hij getergd om het in de Champions League te laten zien. Omdat hij gewoon niet speelt ja, in, in de wedstrijden om deze wedstrijd heen. En Rooney is gewoon... Levensgevaarlijk. Jeroen Elshoff, jij gaat kijken naar die wedstrijd. Die is natuurlijk ook uh, gedeeltelijk te volgen op uh, Radio 1 bij Langs de Lijn. Dank je wel in ieder geval voor dit moment. En verder hier op Radio 1 gaat de avondspits van WNL gepresenteerd door Petra Grijze. Petra, waar mogen Lucel en ik straks in de auto naar luisteren? Ice Safe, Tankstations en Groene Vingers. Leuk. Nationaal weer en verkeer. Tot zo.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 Kijk op 365.nl wat we voor u kunnen betekenen. Prettige dag. 365. Elke dag is belangrijk. Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet gaat zich actiever inzetten voor Nederlanders... die in het buitenland de doodstraf kunnen krijgen. Dat staat in een brief van minister Roosentaal. naar aanleiding van vragen tijdens het Kamerdebat... over de Nederlandse-Iraanse vrouw Barami. Ze werd in januari in Iran geëxecuteerd. In landen waar de doodstraf bestaat zal voortaan zo snel mogelijk... naar de arrestatie worden vastgesteld of er een reëel risico bestaat... dat de betrokkenen ter dood wordt veroordeeld, schrijft Rosenthal. De slachtoffers van de schietpartij in Alphen worden volgende week herdacht. Voor die datum is door de gemeente gekozen... omdat dan alle begrafenissen achter de rug zijn. Waarschijnlijk is de herdenking in het Kastellentheater in Alphen. Hoe de bijeenkomst eruit gaat zien is nog niet bekend.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 Het weer, makkelvroeg. Met de zon die nog even schijnt, hier en daar valt nog een enkele bui, vooral in Gelderland en Overijssel. Die buien trekken weg, doven ook uit, dan wordt het droog, klaart het verderop en hebben we een tamelijk heldere nacht voor de boeg. In het zuidwesten misschien een paar wolken, maar verder mogen de wolken geen naam hebben. En dan koelt het ook flink af, in het binnenland tot 2 graden, met vlak aan de grond misschien wel een graadje vorst. De wind neemt langzaam af, vooral in het zuiden van het land. Dan hebben we morgen een westelijke wind die zwak tot matig is. Zwak in het zuiden, matig in het noorden. Zon, stapelwolken, de meeste wolken in het zuidwesten van het land... maar het blijft waarschijnlijk wel droog. Temperatuur ligt smiddags tussen 12 en hooguit 14 graden. Donderdag nog weinig verandering in temperatuur, stapelwolken... kans op een enkel buitje en weinig wind. De neerslagkans neemt de dagen daarna verder af. Er is geregeld zon en de temperatuur loopt ook wat op in het weekend en dan komen we vrijwel overal weer boven de 15 graden. ANB verkeersinformatie. De avondspits is normaal verlopen. De files zijn aardig aan het oplossen. De meeste staan nog rond Amsterdam en Utrecht. Maar er zijn eigenlijk geen opvallende files. Het verkeer onderweg naar Duitsland krijgt te maken met een omleiding in de buurt van Keulen. Er staat een lange file op de Duitse A4 tussen Aken en Keulen. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er is maar één rijstrook open. Het verkeer dat nog bij Eindhoven zit en het bestemming Keulen heeft, kan dus beter anders rijden. Dat kan vanaf Eindhoven via de grensovergang Venlo... over de A67 en de Duitse A61. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Petra Grijzel. kwaliteit tankstations bedroevend slecht. En duizend groene vingers per week op de eerste hulp. En we beginnen vandaag met het beursnieuws. Want, Corné van Zel, hoe is de Ajax gesloten? Nee, we hebben toch geen Corné van Zel. We gaan uh, beginnen, toch, met de ANWB? Nee, ook niet met de ANWB. Ook al hebben we zo'n mooie muziek ervoor uitgezocht. En, mm, en ook uh, geluiden. We gaan toch naar Corné van Zel. Corné van Zel, SNS, goedenavond. Goedenavond, Corné. Ben je daar? Goedenavond. <laughs> Praat me bij. Hoe is de Ajax gesloten? Het was een uh, zware dag voor de beurs. Uh, min 1,6 procent. Dat is behoorlijk. Hoe komt dat? Dat komt vooral omdat uh, als we gaan kijken naar uh, de, hoe de afgelopen nacht is geëindigd... Mm -hmm. zagen we dat daar uh, wat windwaarschuwingen waren in Amerika. Mm -hmm. En vervolgens is ook de olieprijs sterk gedaald. En dat heeft een, vooral een negatief effect op de Nederlandse bedrijven die in de AIX zitten. En als derde hebben we een tegenvallend uh, economische cijfers in de Verenigde Staten gezien. Ja, en alle opmerkelijke economisch nieuws vandaag vond ik zelf iSafe. Want de IJslandse president heeft gezegd... die 1,3 miljard die Nederland heeft voorgeschoten... die krijgen ze wel terug als de boedel van Landsbanki verkocht wordt. Wat is dat voor boedel? De bank was toch failliet? Uh, nou, ik denk dat dat uh, zeker mee zal vallen, want het blijkt dat die cijfers uh, minder slecht zijn dan verwacht. Alleen dat we daarmee de schulden aan Engeland Nederland en gaan afbetalen, dat uh, lijkt me weer een politieke uitspraak. Ja, want dat zal ze zeker niet gaan lukken. Nee, maar, uh, ho ho ho hoe ziet de boedel van een failliete bank eruit? De boedel van een failliete bank, nou, dat hebben we bij DSB gezien. Gelukkig is de kwaliteit uh, bij landesbanken aanmerkelijk beter. En zitten er ook allerlei financiële holdings in en leningen die allemaal terugbetaald worden. Uh, en daar zal met name de, de opbrengst ervan komen. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat aanmerkelijk beter dan we bijvoorbeeld bij een DSB hebben gezien. Ja, ja. En aan wat voor bedrag moeten we dan denken? Kun je een schatting geven? Uh, nou, dat is bij een normaal faillissement al bijna niet uit te rekenen en bij een bank al helemaal niet. Dus maar goed, dat, die... dat is gewoon afwachten en hopen en bidden. Ja, maar jij zegt het, het zal niet genoeg zijn. Nee, de schulden van uh, landesbanken zijn dermate hoog. dat, dat uh, en, uh, en Het eigen vermogen van een bank is altijd relatief klein. Dus dat de kans dat daar uh, meer dan, uh, uitkomt dan, we, dan ze de schulden kunnen aflossen is niet zo groot. Ja, wat denk je, krijgt Nederland het geld ooit terug? Um, ja, ze zeggen wel eens het is net alsof de provincie Flevoland... waar er, je of in net zoveel mensen voor die complete schuld moeten ophoesten. Dus eh, dat zal heel lang duren. Ik denk wel dat Nederland uiteindelijk beter gebaat is... want het lag een belachelijk lage rente op, op het uitstellen van die schuld. 3 nou ja, dat krijg je bijna niet eens op een spaarrekening. Uh, en we kunnen nu weer onderhandelen over een, een normaal rentepercentage. Verder nog even Ajax-Corné. Beleggersvereniging WEB wil dat beleggers zich mogen uitspreken over de toekomst van de club. Ook zij willen zich ermee bemoeien, niet alleen Kruif. Uh, terecht, wat jou betreft? Ja, iedereen lijkt zich met Ajax te willen bemoeien. Maar inderdaad, Ajax is gewoon een beursgenoteerd bedrijf. Uh, conform de uh, normale beursregels. En dan moet je dus ook, uh, als er bijzondere dingen gebeuren, zoals het opstappen van het management. En dan moet je een aandeelhoudersvergadering uitschrijven zoals uh, bijna alle, of alle beursbedrijven doen. En dat moet, dus Ajax ook. Morgen begint het nieuwe uh, bedrijfscijfersseizoen uh, van de bedrijven. Wat verwacht jij, wat voor seizoen hebben we gehad? Uh, het zal best wel spannend worden. We hebben afgelopen kwartaal uh, denk ik, toch wel wat marge druk gezien. Uh, toch wel flinke, hogere inkoopprijzen. En ik ben erg benieuwd, Bij uh, morgen komt ASML, het eerste AEX-fonds... Uh, en hoe het daarmee zal gaan. Ik denk dat een hoop mensen de winstcijfers wel geloven... en vooral kijken naar de voort, uh, voorspellende cijfers... zoals uh, de nieuwe orders en uh, hoe ze die machines hebben allemaal verkocht. Uh, dus de winstcijfers doen niet eens zoveel te zaken. Het is meer uh, hoe, hoe zij de toekomst zien. En dat gaat erg spannend worden. Dankjewel. je van Zijl, SNS. En we blijven nog even bij het beursnieuws. Want de verkoop van kunstgras neemt wereldwijd toe. En het bedrijf dat daar het grootste marktaandeel in heeft, dat is het oudste Nederlandse beursgenoteerde bedrijf, Koninklijke Ten Goedenavond, Jaap de Carpentier Wolf. Goedenavond. Heb ik helemaal goed hè? Absoluut. Afgelopen jaar 10% meer verkocht. Ja, hoe komt wereldwijd. het dat wereldwijd? Hoe komt het dat kunstgras zo populair is? Nou, we zijn ontzettend blij dat het weer enorm aantrekt. Het heeft een structurelere. Kant, want uh, veel mensen zijn geïnteresseerd in kunstgras, zeker in warme landen, om bijvoorbeeld ook in een tuin te hebben. Dus landscaping producten zoals wij noemen, dat neemt enorm toe. Maar uh, zeker in de sport, hè, de breedte sport, amateurverenigingen, die uh, gaan meer en meer over op kunstgras. En dan hebben we het over voetbal. hockey, voetbal? Nee, hockey is natuurlijk al jaren een, een vanzelfsprekendheid op kunstgras. Maar je ziet ook voetbal uh, enorm overgaan op kunstgras. En dat is ook fijn, want het neemt minder ruimte in beslag voor clubs. En je kan er continu op spelen. Maar Nederlandse voetbalclubs die balanceren allemaal op de rand van de afgrond. Hebben ze er wel geld voor, voor kunstenaars. U heeft het over de, de profclubs of over de, bre, de breedte sports? Nou, maar, de, de, de, de, prof, de profclubs. Ja, de profclubs is een ander verhaal. Daar, daar zie je dat kunstgas steeds meer geaccepteerd wordt. Maar dat is een iets langere weg dan in de hockeywereld is ge, gegaan. Maar uh, ja, het heeft natuurlijk wel met geld te maken. Maar ik denk dat het een goede investering is. Omdat je veel meer op, op je eigen veld kan, uh, kan trainen. Je kan in je eigen stadion uh, terecht. En je weet dan hoe de wind waait en, uh, en het licht valt, zeg maar. En groeit het kunstgras nou een beetje met zijn tijd mee? Want ik ken het namelijk nog van de gymles buiten. En daar heb ik geen fijne herinneringen aan. Wel een hoop geschaafde knieën. Ja, dat is inmiddels al heel anders. Wij, wij zijn heel innovatieve bedrijven. We zijn voortdurend bezig om die vezels ook uh, ja, nog uh, soepeler en gladder te maken. En uh, nee, onze producten uh, innoveren voortdurend. Dus geen uh, schaafhonden meer? Uh, nee, absoluut. En je moet ook natuurlijk, uh, zeker als je over hockey praat, moet je wel eerst goed uh, sproeien. Uh, want dan heb je een goede, goede water, dunne waterlaag over de vezels liggen. En dan gaat ook de bal sneller. Dank u wel. Jaap de Carpentier Wolf van Tenkaten. Ja, lekker tochtig. Altijd aan de achterkant. Sleutel mee en dan met één pink de deur open doen om de viezigheid te vermijden. Ik heb het over de sanitaire ervaring op een gemiddeld Nederlands tankstation. Want die doen het in Europa bedroevend slecht. Het lijkt uit onderzoek van de Nederlandse ANWB en Europese collega-clubs. Richard van den Hout is van de ANWB. Goedenavond. Ja, goedenavond. En dan heb ik het nog niet eens over de kleffe gehad en de slappe koffie die te, die te duur is. Ja, precies. Is het zo erg? Nou, het is met name sanitair wat toch elke keer weer eruit uh, schiet. Dat weten we ook uit eerdere onderzoeken door andere partijen uit het verleden. En ik denk dat de meeste mensen zich ook wel daar een beeld bij kunnen, kunnen vormen. He, dat je inderdaad, wat je net zei, nog uh, met wat moeite en pijn... in een desolaat gebied naar binnen gaan. Nou ja, en uit deze steekproef blijkt toch dat het ook weer slecht gesteld is... met sanitair met name. Dus uh, ja, vooral daar helaas. En uh, her en der nog wat, wat prijzen die wat beter zouden kunnen... Ja, en, en, en is dat het of is er nog meer mis? Nou, er wordt natuurlijk ook op meer aspecten ge, ge, gekeken. Maar uit het Europese onderzoek blijkt met name sanitair. Dat is toch nummer één. En daarnaast wordt er toch een groot verschil in prijzen Europees... waar men toch moeite mee heeft. Ja, in Tsjechië... Daar is het beste tankstation volgens het uh, onderzoek. Hoe ziet het er daaruit? Nou, kennelijk ziet het daar heel goed, uh, goed uit. Dus uh, vermoedelijk een uh, vakantietip, zou ik zeggen, richting uh, Tsjechië. Want daar gaat dat dus goed. <laughs> Voor de mooie wc. Ja, uh, ik heb wat uh, beelden gezien. En daar is inderdaad uh, de toiletvoorzieningen, uh, ja zoals je in een restaurant ook wel, uh, wel ziet. Uh, behoorlijk leuk aangekleed. Uh, schoon en netjes. Dus dat ziet er inderdaad goed uit. En waarom kunnen zij het nou wel en wij niet? Ja, dat is dus in het onderzoek of in deze test niet, uh, niet meegenomen. Uh, ik kan mij voorstellen uit de informatie die we hebben, dat het voor exploitanten ook heel lastig is om een, ja, naast hun basis uh, exploitatie, dat is natuurlijk het verzorgen van, van, van brandstof en wat producten daarnaast. Als je ook nog uh, voor toiletten een heel, uh, ja, toch, toch behoorlijk veel investeringen moet doen en bij moet houden, dat dat vrij lastig is en dat er ook beperkingen zijn uh, om dat, uh, dat goed uit te voeren. We hebben ook even gebeld met het beste Nederlandse tankstation aan de A2 richting Maastricht. Dat station heet Vossendal. Hoe doen ze het daar? Ja, de manager heeft natuurlijk zijn eigen budget om zijn uren in te zetten zoals hij dat zelf zou willen. En deze manager, omdat hij op een vakantieroute zit, heeft uh, gezegd van ik wil graag investeren in een schone en een hygiënische site. Dus we hebben iemand speciaal aangenomen die uh, zeg maar uh, ja, vijf dagen tot zeker vijf dagen in de week uh, zorgt dat het terrein voor, buiten, binnen, maar ook de fletten uh, door doorlopen fris zijn. En waarom heeft u daar wel geld voor en anderen kennelijk niet? Ja, dat is denk ik een kwestie van prioriteit te stellen. Uh, net als dat hygiëne altijd een prioriteit uh, zou moeten zijn, is dat niet uh, altijd overal hetzelfde. En uh, ja, en deze manager is daar uh, ja, heel erg gedreven in en uh, erg fanatiek in moet ik zeggen. En uh, doet het erg goed. Ja, en dit was dan weer de regiomanager, een rol van Oort die ik eerder sprak. Uh, ja, meneer Van den Hout, dat wordt ook allemaal niet doorgerekend in de prijs. Zo simpel is het dus, Kennelijk. Het is op zich vrij, vrij simpel, maar wat u al hoorde, de investering om iemand toch daar, want uh, in dit geval werd gekozen om iemand ex extern daarvoor aan te, te huren, he, in te huren, ja, dat zit natuurlijk wel een oplossing in. Het zijn kosten die je moet afwegen tegen de, de, de baten en voor veel pomphouders is dat best een stap uh, te ver ja nou, en, Maar u zegt dus, doe er wel wat aan, want je hebt er ook wat aan. Jazeker, en daarin, als ik mag aanvullen... zijn we ook als ANWB in gesprek met diverse partijen... om te kijken of we daarin ook kunnen helpen. Of we eventueel iets kunnen voorzien. Een stuk ontlasting eigenlijk van, van exploitanten... om het sanitaire voorzieningen door een andere partij te laten uitvoeren. Daar zouden misschien kansen in kunnen, kunnen zitten. Ja, interessante woorden, een keus. Uh, in dit verband, ontlasting. Maar uh, wat, wat betekent dat dan concreet? Nou, er zijn natuurlijk... Uh, Commerciële partijen uh, hoorden net al het inhuren. Dat, dat, dat kan door een persoon zijn. Er zijn ook bedrijven in, uh, in Nederland en daarbuiten die dit zouden kunnen doen. U kent waarschijnlijk ook wel het Duitse sanifair systeem. Hè, waar je betaalt en waar apart iemand vanuit dat bedrijf zorgt dat het gewoon daar uh, goed uitziet. Nou, dat soort mogelijkheden zouden we in Nederland natuurlijk ook beter kunnen onderzoeken. Of die een uh, soelaas bieden aan, aan deze problematiek. Dank u wel. Richard van der Hout van de ANWB. Graag gedaan. En straks nog meer auto's, nieuwe auto's, mooie auto's, dure auto's, snelle auto's. En een Chinese bak, de landwind. We gaan zo meteen naar de autorij. WNL is overigens ook op Twitter te volgen, het avondspits WNL. En dan gaan we naar tuinieren. Ja, je denkt er niet meteen aan, maar het is een gevaarlijker hobby dan je denkt. Wat heet? Gemiddeld 100 mensen per week die belanden door werkzaamheden in de tuin... bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Echt een onderwerp voor de man met misschien wel de minst groene vingers van de redactie. De NL's Ja, ze zeggen wel eens een, uh, een ongeluk zit in een klein hoekje. Dag wanneer. Goeiedag. Druk bezig met de tuin. Druk bezig met de, met de haag aan het knippen, inderdaad. Ja. Zegt uh, Peter Heijman, u bent uh, hovenier bij Van der Tol, hoveniers... En u hebt daar een elektrische heggerschaar, zo moet ik hem geloof ik noemen. Hè? Ja, dit is een elektrische heggerschaar. Deze is bedoeld voor professioneel gebruik. Wat heel belangrijk aan deze is, dat is onder andere de veiligheid. Ja. Want u hebt inderdaad het verlengsnoer om uw middel geslagen. Ja, dat klopt. Dat is om te voorkomen dat je in je draad knipt. Wat heel veel mensen, vooral particulieren, de fouten die ze maken... dat is snoer uitrollen en vervolgens daar niet meer mee bezig zijn... en volledig opgaan in hun werk om de haag te knippen. Want opgaan in hun werk, Ja, dat is logisch, want het is ontzettend... Zettend leuk werk. Absoluut, absoluut. Maar dus heel gevaarlijk? Uh, het kan heel gevaarlijk zijn, maar als je goed bezig bent met datgene wat je gaat doen... dus nadenkt van nou ik moet zorgen dat die veiligheid gewaarborgd is... dat mijn draad aan de kant blijft liggen. Nou, dat doe je op dit moment dus door om je middellijn te binden. Ja. En dan voorkom je eigenlijk dat je in je draad knipt. Ja. Ja. Nou, we zijn toch wel even geschrokken. Het zijn 49.000 ongelukken die medisch moeten worden behandeld... En de echt ernstige die in de ziekenhuizen terechtkomen... dat zijn de 5200, waarvan toch zo'n 480 mensen moeten worden opgenomen. Kees Meijer van Stichting Consumenten en Veiligheid. Letsel, wat moeten we dan aan denken? Nou, dat kan vrij ernstig zijn. Zeker als je dus denkt aan een val van een trap of van een ladder... en vaak bij het snoeien van bomen. Mensen denken toch vaak dat ze met een wat slechte voorbereiding... Eh, dus niet het overzicht hebben van de klus... dat ze wel zo'n klusje kunnen klaren... En dat ze dan ja toch zelf een boom inklimmen. En dan merken dat ze ook wel eens een keer de tak afzagen waar ze zelf op zitten. Het in het Nederland heeft onnodig veel zelfvertrouwen. Ja, dat vinden wij vaak wel. Het is natuurlijk ook zo, het lijkt makkelijk. Het is je eigen huis, het is je eigen tuin. Dus je wil ook niet daar iemand voor inschakelen. Je, wil ook, je let ook een beetje op de centen. Het is ook zo van uh, dat ja, mensen die je moet, een tuinman, dat is niet voor iedereen, uh, iedereen weggelegd. Dus je ziet toch mensen dat uh, meer en ze al zelf doen. Ja, mensen denken over het algemeen wel dat ze weten hoe het moet. Dan uh, hier, achter kan iedereen. Precies, precies. Ja, dat is een beetje het dilemma waar wij tegenaan lopen te vechten met z'n allen. Ja. ja. Ja. Want wat is, u, u bent hier druk bezig in deze tuin. Ja. Uh, moet ik zeggen, lente klaar aan het maken? Ja, dat klopt. Er moet de gemaakt vrijgemaakt worden. We doen nog iets aan bemesting. Uh, de graskanten worden weer gestoken en geknipt. Dus, oh, uh, gestoken. Ja. Kan ja. ook gevaarlijk zijn. Ja, absoluut. Uh, um, ja, ook dat klinkt weer... Maar het gebeurt echt dat mensen niet bezig zijn... en uh, door, een, door een snoertje van de verlichting heen... Uh, dat hebben ze dan ooit uitgerold langs het gras... Uh, steken vervolgens uh, na twee jaar weer een keer de graskanten... en steken dan vervolgens door het uh, verlichtingsnodje... Waardoor kortslading kan ontstaan. Noem het maar op. Ja, dus ja. Dat, betekent, dat hoeft nog niet eens te betekenen dat je zelf nee. uh, de spoedhuis en de hulp hoeft te betreden. Maar ja, wel een heel duur grapje, lijkt me dan. Ja, dat is een heel duur grapje en een heel erg vervelend. Tuincentra doen al veel aan voorlichting. Dat is vaak met folders en, en posters die ze beschikbaar hebben. En er zijn nu shop-to-shops in een heleboel bouwcentra waar bijvoorbeeld ook uitgelegd wordt hoe je met bepaalde apparatuur een klus kunt klaren. Nog even wat anders. Vorige week bent u een campagne gestart en die ging dan speciaal over etiketten op schoonmaakartikelen veelal. Uh, ja, schoonmaakartikelen die kunnen heel gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Even een omschakeling maken naar de tuin. Uh, moeten kleine kinderen ook geweerd worden uit de tuin? Nee, je moet nooit iets uh, verbieden. Maar met uh, huisartschemicalia, ja, ja, we gebruiken ontzettend veel... zeker in het voorjaar om mos en eh, om onkruid te verdelgen. Zorg ervoor dat tijdens het gebruik eh, altijd de dop erop zit. Want we zien vooral tijdens het gebruik dat het misgaat. Ja, en je wordt afgeleid of de telefoon gaat, dan is een ongeluk zo gebeurd. Nou las ik ook, en dat is uh, heel triest natuurlijk, een dodelijk ongeval... bij ja. iemand die geprobeerd heeft uh, het afgelopen jaar... om ja, zelf een boom om te zagen, zelf een boom omzagen... Ja, Daar moet je echt wel van want te weten. Nou, wat de tip is, dat is om in ieder geval goed in te schatten hoe hoog een boom is. En als je hem omzaagt, waar hij dan helemaal terecht kan gaan komen. Uh, en is zo'n inhaal maken, geloof ik. Hè? Ja, dat heet een valkape. Uh, wat belangrijk is te weten, in ieder geval, dat is dat je de valkeep maakt aan de kant waar die boom heen moet gaan vallen. En je gaat dan vervolgens naar de andere kant heen zagen, naar die valkerf toe. Dan zal die boom die kant op vallen waar je hem heen wil. Er zijn wel mensen die maken dus die kerf aan de foute kant. Ja, omdat die mensen denken van nou, als ik hem daar wat wegzaag... dan is dat in ieder geval al, al een stukje de goede kant op. Ja. Maar dat is dus, het ja, werkt precies klink, Misschien ook wel logisch, ja, precies. Ja, ja ik begrijp de gedachte wel, ja. maar, maar uh, ja, het, ja. Het, het, het zit even anders in elkaar. komt voor te val. Ja, in dit geval zou het een leuke afsluiting ja. zijn. Ja. Nou, u ja. nog heel veel succes. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Zometeen vakantieparken doen hun stinkende best om u over te halen om bij hen uw vakantie te vieren. Hoe dat hoort u zometeen? Eerst autoliefhebbers die kunnen hun hart de komende dagen weer ophalen. Want morgen begint de autorij 2011. Tientallen merken presenteren honderden auto's. En WNL's Allende Lamar maakt met organisator Joost het hoofd alvast een rondje. Dit is hal nummer 11, de Hollandhal. En uh, ja, dit is eigenlijk waar tradi uh, traditioneel ook altijd de, de exclusieve merken staan. Dus uh, dit zijn echt de exclusieve, hier moet je een dikke portemonnee voor hebben. Kapitalen aan auto's staat hier dus? Ja, ik denk, gisteren vroeg iemand mij dat, ik denk dat we hier tussen 6 en 8 miljoen aan auto's hebben staan. Ja, en je zei het net al, hier staan dus echt de exclusieve auto's. We lopen nu langs de auto die, heb ik eens een keer gezien, 431 kilometer per uur haalt. Ja. De Bugatti Veyron. En volgens mij zelfs 439 of zo heeft hij uitgehaald. Dit is een, speciaal, een special edition. Dit is de Veyron Sang Noir nummer 9. Er zijn er 15 van gemaakt. Prachtig mooie zwarte lak. Uh, helemaal uiteraard handgemaakt uh, interieur erbij. Uh, en deze auto is ex Btw, ex anderhalf miljoen euro. Dus nou ja, als je dan nog bij de belastingdienst langs moet... dan denk ik dat je zo 2,2, 2,3 miljoen zit. En daarmee ook de duurste auto van de beurs. Zijn er ook nog betaalbare auto's hier aanwezig? Ja, er zijn heel veel ook betaalbare auto's. Dit is natuurlijk echt het topje van de ijsberg. Ik denk dat we het over 5% van de auto's hebben die, die echt heel exclusief zijn. Het grootste gedeelte zijn hè, alle volumemerken die we ook hebben. We hebben met, met Ford heeft heel veel nieuws. Uh, Mazda heeft nieuws. Uh, Chevrolet brengt uh, zes of zeven nieuwe modellen. Uh, Opel brengt een aantal nieuwe modellen. Hyundai is heel goed uh, aan de weg gaan timmeren. Uh, Kia heeft een, uh, volgens mij een designlijn te pakken die, uh, die heel mooi is. En uh, van, de, van de Kia Rio en de Picanto wordt ook heel veel verwacht. En natuurlijk de firma PON nog met, uh, met Audi en Volkswagen het Skoda. Uh, nee, dus is de, de, voor de mensen, uh, laten we zeggen, zoals jij en ik, uh, is er uh, meer dan genoeg te zien en te kopen. Nou, we hebben ongeveer 15 elektrische modellen. Dat is natuurlijk wel hè, de, de trend waar we het ook over hebben. Dat zijn ook auto's die je ook echt kan kopen, waar je aan de voorkant uh, van de rij op het buitenpark ook echt kan rijden. Je kan zelf in elektrische auto's rijden met een inspecteur weliswaar daarnaast, maar je kan zelf de openbare weg op. Um, dat die duurzame trend is ofwel elektrisch, uh, of het zijn uh, hybrides. Uh, natuurlijk ook heel veel gedownsized motoren. Uh, dus dat is, ja, als je naar motorisch, uh, als je naar de trend kijkt. Maar bijvoorbeeld de nieuwtjes, uh, de, de Volkswagen Golf cabrio is weer terug met een soft op dak. Uh, een beetje zoals de A3 cabrio. Ja, die is weer terug van weg geweest. Dus dat zijn ook hele leuke auto's die, uh, waar we ja, heel blij zijn dat ze er ook zijn. En dan lopen we nu langs een merk, wat uh, de meeste mensen niet zo snel wat zal zeggen. Landwind. Uh, voor de mensen die het totaal niet weten, wat is dat? Landwind is een, een Chinees merk die uh, ja, weer vol de Nederlandse markt ingaan En uh, ze hebben gekozen om de autorij te gebruiken eigenlijk als een platform om zichzelf uh, weer op de kaart te zetten. Ze hebben de Landwind CV9. En uh, nou, dat is een gezinsauto, uh, een, een goedkope gezinsauto met, uh, ja, van Chinese makelij. Dus uh, en die zullen wel wat, uh, wat auto's gaan verkopen in Nederland dit jaar. Lijkt een beetje op een uh, ja, uitgeklede versie van de Seat uh, ook. Ja, daar is er wel wat van weg. Een klein beetje ook misschien wel een soort Opel Safira gedrongen neusje... zo aan de voorkant. Uh, ja, het, is een, uh, het is een mpv, een betaalbare mpv. We lopen nu langs een stand die uh, er nogal opvallend uitziet. knalblauw van, uh, van Ford. en uh, ja, Wat is dit? Een, een groot LCD-scherm of iets dergelijks? Ja, dat lijkt inderdaad zo. Het is, uh, Ford noemt dit de Blue Wall... En dat, uh, dat tonen ze eigenlijk op alle beurzen internationaal. En dat uh, bereiken ze door uh, een speciaal soort verf aan te brengen op de wand. Dat wordt dan uitgelicht en dan springt het echt helemaal eruit. Ik ben het helemaal met je eens. Het lijkt net alsof het een hele grote, hele dure uh, led LED-wall of een LCD-wall is. Maar het is, uh, ja, het is gewoon verf. Het is een truc. Het is echt een eye -catcher, hè? want als je deze hal binnenloopt... Het, het blauw knalt tegen je aan. Ja, in combinatie met dezelfde kleur blauw tapijt... en dan uh, een, een zwart plafond geeft dat een, uh, ja, een heel mooi effect. En een ledball waarop ze allemaal spannende beelden van rallies vertonen. Dus uh, nee, de Fort Stent is wel eentje, daar moet je even naartoe. En dan kunt u dus uh, vanaf morgen tot en met 23 april... kunt u dat doen op de autorij 2011. En wij zetten tijdens deze beurs de meest opvallende auto's... op een rij in Avondspits. De Nederlandse toerisme-industrie is bezig met innovatie, want de vakantieganger anno 2011 is kritischer dan ooit. En daarom krijgen ondernemers nu les om zich beter aan te sluiten op wat u wilt. Simone van Poppel, goedenavond. Goedenavond. U bent van Recron, dat is de brancheorganisatie voor ondernemers in de recreatiesector. Wat gaat er veranderen? Ja, wij zijn druk bezig met onze recon-innovatiecampagne, waarin we eigenlijk ondernemers ja, proberen aan te leren om niet aanbodgericht, maar juist vraaggericht te werk te gaan en, en wat betekent... te ondernemen. Oh, en wat betekent dat? Dat betekent um, door uh, he, niet simpelweg te denken van nou uh, wij uh, plaatsen een zwembad, want uh, dat heeft iedereen en uh, dat, dat, dat wordt een beetje verwacht. Maar juist te gaan kijken van hé, hey, wie is nou onze gast en wat wil die nou eigenlijk? Wil die wel een zwembad of moeten we misschien iets heel anders voor, uh, voor onze specifieke gast gaan, uh, gaan neerzetten? Maar een beetje ondernemer die denkt daar toch al lang over na? Ja, een hoop uh, uiteraard uh, wel. We hoeven natuurlijk ook lang niet uh, iedereen te ondersteunen. Maar uh, het blijkt ook uit het succes van de, de campagne dat een hoop ondernemers toch wel uh, gebaat zijn bij de hulpmiddel, hulpmiddelen die wij hun uh, hierbij uh, kunnen bieden. En wat zijn dat voor hulpmiddelen? Wij uh, hebben een, uh, een campagne die is... Uh, Voortgevloeid uit, uh, uit twee onderzoeken. Uh, en wij kunnen de ondernemer eigenlijk in uh, acht stappen helpen om uh, tot dat uh, ja, vraaggericht uh, ondernemen te komen. Oké, okay, laten we er eentje uit plukken. Plukken. Ja. plukken. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, de, de, de tweede stap, zoals wij het noemen. Dat gaat erom: uh, wie is uw gast? Daar bieden wij een aantal voor aan, zodat mensen dus uh, kunnen analyseren van... hé, hey, welke gasten komen er nou eigenlijk op mijn terrein? Tot welke belevingswereld, zoals wij die dan noemen, behoren uh, deze mensen? En hoe speel ik daar nou op in? Ja, ja. ja. Nou, ik vind het toch verbazingwekkend dat vakantieparkhouders... daar helemaal zelf nooit over nadenken, kennelijk. Uh, Natuurlijk, nou, ze, ze, ze zijn er wel uh, mee bezig, uh, maar het, het vraagt... Ik raak net even het stukje extra om ook eens verder te kijken. Hè? Wat, wat, wat wil ik over vijf jaar? Wat wil ik over tien jaar? En wat wil mijn gast uh, op dat, mom dat moment ook uh, hebben? En um, ja, daar biedt, uh, biedt ons stappenplan, om het maar even zo te zeggen. Uh, heel veel hulpmiddelen bij. Er wordt ook veel gebruik van gemaakt. En, uh, en we zien steeds meer ondernemers ermee aan de slag gaan. Mevrouw van Poppel, heel kort nog even vooruitblikken. Kamperen is sinds vorig jaar weer hartstikke in. Blijft dat zo? Ik dat blijft uh, zeker zo. We zien ook steeds meer verschillende vormen van uh, kamperen uh, verschijnen. Nou ja, dat, daar uh, geven de ondernemers eigenlijk een mooi antwoord op onze campagne. Voor iedere vakantieganger uh, is er onder andere wel iets in Nederland... Hè, van het herkenbare, hetzelfde plekje uh, wat mensen graag willen tot uh, unieke kampeervormen, en dan wow. noem het allemaal maar op. Er is uh, voor iedereen dan. in Nederland wel wat wil. Dank u wel, Simone van Poppel van Rekron. Dit was Avondspits, morgenochtend weer Ochtendspits op Nederland 1... met onder andere Boris Dietrich over zijn nieuwe literaire thriller. En morgenavond dan zijn wij er weer met Avondspits. Dat BNL betreft dus, tot dan. Fijne avond. Voor Wakker Nederland, omroep WNL. Europees voetbal op Radio 1.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 Dit is Radio 1.